4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Italiaanse parlementsverkiezingen zijn uitgelopen op een politieke padstelling. Het centrum blok van Pierluigi Bersani krijgt de meerderheid in de Kamer van Afgevaardigden, maar niet in de Senaat. Daar heeft het centrumrechtse blok van oud-premier Berlusconi niet gewonnen. Dat betekent dat Bersani een linkse regering kan vormen, maar dat hij het heel moeilijk krijgt in de Senaat.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 Ja, goedenacht. U luistert naar het uh, derde uur van dit is de nacht. En uh, normaal gesproken beginnen we dan uh, gelijk met uh, muziek. Maar ja, we waren nog even... In geval ik zat nog even uh, heel geboeid in het verhaal van, uh, van John. John, goeienacht. Goedenacht. Jij vertelde even voor het journaal al dat je jouw uh, jou broer hebt verloren in 2002. Hij was toen uh, 50 en jij 39. En uh, nou, dat dat wel impact had, omdat, omdat jullie wel een hele bijzondere band hadden. Je zei, hij, is mijn, hij was mijn vader, moeder... En uh, weet ik het wat allemaal niet... Uh, wat, kwam dat ook omdat die... Ja, waren de banden die jij zelf met je vader en moeder had... Waren, waren die niet zo goed. Hoe kwam het dat hij precies zo'n zo belangrijke rol voor jou had? Nou, ik ben, zoals ik zei... Ik ben op mijn veertiende uit huis gegaan. Ja. Omdat ik uh, uh, ongewenst was. Uh, dat werd mij eigenlijk vanaf de geboorte... tot aan mijn veertiende... iedere dag wel ingeprent: van... Je bent ongewenst, je bent een uh, kut eh, wat doe jij hier? Eh, ik werd mishandeld lichamelijk en, en, en fysisch, eh, fysiek, eh, geestelijk eh, mishandeld. Dus ja, op een gegeven ogenblik heb ik eh, eigenlijk wel voor mezelf gekozen. Ja, begrijpelijk. Ja, en toen ben ik op een gegeven ogenblik eh, in Noorwegen terechtgekomen via via via. En drie jaar later, uh, toen werkte ik in Noorwegen in, in, in een visafslag. En ik was daar aan het werk en in één keer draai ik me om. Helemaal niet denkend aan wie dan ook, weet je niet. Gewoon met mijn werk bezig en in één keer staat mijn broer achter me. Yeah. En het eerste, wat, het eerste wat mijn broer zei was: Dat was een hele lange plas. Omdat ik uh, de nacht dat ik thuis weggelopen ben werd mijn broer wakker en toen zei hij, wat ga je doen? Ik zei, ik ga even naar het toilet, ik ben zo terug. Even een plasje doen. Ja. En sindsdien zijn onze banden eigenlijk uh, uh, sterker en sterker geworden. Ik ben toen in, uh, in Noorwegen blijven wonen. Hij is teruggegaan naar Nederland. Maar contact is altijd blijven, blijven bestaan. Ja. Uh, ook wel een, en, soort, en... Een, soort, een soort teken dat hij jou echt steunde. Dat hij zoveel moeite daarvoor deed om jou... Uh... Om daar helemaal ja. heen te komen, überhaupt. Ja, uh, uh, hij heeft ook nooit verteld hoe hij erachter is gekomen waar ik woonde toen de tijd. Oké. Okay. Uh, uh, hij zei gewoon van, uh, bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ja. Yeah. Weet je, uh, uh, de band tussen, tussen hem en mij was heel groot. Uh, als ik mishandeld was, dan kwam hij altijd als eerste naar me toe en kwam me steunen en kwam me toespreken van, ja, het komt allemaal goed en weet je niet. En noem maar op. Yeah. En, uh, ja. En, eh, die band is altijd blijven bestaan. Ook toen ik in het buitenland woonde, toen ik in Noorwegen woonde, toen ik in Mexico woonde, uh, toen ik in uh, uh, Australië woonde. Uh, hij heeft altijd heeft hij contact, uh, blij, is hij contact blijven houden. En op een gegeven ogenblik ben ik teruggekomen naar Nederland. En, uh, ja, toen werd onze band alleen maar sterker. Ja. Yeah. Tot er een moment kwam dat hij dus plotseling ernstig ziek werd. Ja, we waren samen aan het werk en toen zei hij op een gegeven ogenblik van joh, ik voel me niet lekker en bla bla bla, weet je niet hoe dat gaat. Uh, Mannen onder elkaar je wilt ook een beetje, ja, een beetje stoer doen. Ja. Yeah. En mijn broer was was best wel een macho en ik ook wel. En wij geven niet snel toe dat we ons niet lekker voelen. <laughs> En toen heb ik zijn vrouw moeten bellen om te vragen welke huisarts dat hij had, want dat wist hij niet. Want hij was nooit ziek. Hij had nog, een, nog nooit een verkoudheid gehad of niks. Hij dronk niet, hij rookte niet. Uh, gezonde hij kerel. Altijd buiten. Ja, hij werkte altijd buiten, weet je niet. Uh, ja, het was gewoon een heerlijk gezonde gast. En toen ging hij naar de huisarts en die stuurde hem door naar het ziekenhuis voor bloed te prikken. En smiddags om vier uur belde het ziekenhuis van. Uh, ja, uh, meneer Kotraaien, het is misschien beter als u even naar het ziekenhuis komt. Oei. En ja, daarna is hij nooit meer thuis gekomen. Hij, is daar, hij moest daar meteen vier blijven? Maanden. Ja, hij moest daar blijven. En uh, vier maanden later overleed hij aan een acute leukemie. Ja. Heftig. Ja. Absoluut. En, en, en hoe, hoe, hoe waren die vier maanden? Hebben, hebben, hebben jullie toen veel contact gehad? Was je veel bij hem in het ziekenhuis? Ja, we zijn heel veel bij hem geweest. En ook heel veel met, met hem gesproken. Maar op een gegeven ogenblik raakte hij in coma. Hij kon, hij, niks meer, uh, ja, hij kon niks meer aangeven. Hij kon niet meer praten of wat dan ook. En het, mooi, het mooiste was eigenlijk. En, en dat klinkt heel, heel raar eigenlijk als ik zeg het mooiste was. Maar op een gegeven ogenblik was mijn zus daar en die was het vertellen over een reis die ze zou gaan maken naar, eh, naar ik weet niet meer waar, sorry. En toen gaf mijn broer aan door, door middel van keunen van uh, niet doen. Want in dat, in dat land was, was heel veel terrorisme en heel veel eh, dreiging voor oorlog en dat weet ik wel nog, maar ik weet niet meer welk land dat het was. Ja. Yeah. En ik gaf, door, ik gaf die aan door, door middel van kreunen, door, door gewoon te kreunen, gaf die aan van, nee, dat moet je niet doen. En toen heeft mijn zus ook duidelijk aan, aangegeven uh, van, nou Huub, als jij niet wilt dat ik ga, dan blijf ik thuis. En toen gaf hij een zucht van verlichting. Hmm. En een paar uur later overleed hij. Oh, maar hij heeft dus eigenlijk net, net voor zo'n een, een, ja, een soort advies meegegeven van, ga daar niet heen. En is, is er dan ja. ook op die plek iets ergs gebeurd of zo? Of? Nou, dus, uh, wat we weten, is er uh, heel veel uh, gijzelingen en, en, en ander terrorisme geweest, allemaal. Ja. En uh, mijn zus is achteraf is wel heel blij dat ze niet gegaan is. Ja, dat begrijp ik ja. En, en, en, en tot en, nu toe. Uh, ja, ja, zeg maar. Ja, tot nu toe is mijn broer nog heel belangrijk voor mij, want ik heb zijn uh, overlijden heb ik nooit geaccepteerd. Nog steeds niet? Uh, nee, nog steeds niet. Ik praat nog iedere avond met hem. Uh, voordat ik naar bed ga, ga ik buiten een peukje doen. En dan de meest heldere ster, dat is hij dan. En daar, daar gooi ik mijn verhaal neer. Van de dag. Je praat uh, nog iedere dag ik... met jouw broer, die, die, die ja. elf jaar geleden overleed. Ja. Dat is. Uh, en, en zoals vanavond, uh, ja, ik, uh, ik zit momenteel in een behoorlijke crisis samen met mijn vriendin. Ja. En ik, ben, ik woon in, uh, in Utrecht. Ja. En ik ben net uh, naar Limburg gereden. Helemaal. Want mijn broer uh, komt uit Limburg, ik ook. En ik ben bij zijn graf gaan staan. En ik heb gejankt en ik heb gehuild. En ik heb zijn raad gevraagd. En zijn advies. En zijn kracht. Jeetje. Je, je, bent nu, je bent nu dus in Limburg? Nou, ik ben op de terugweg. Op de terugweg van Limburg naar Utrecht. Ja. En, en wat. Uh, heb je dan ook het gevoel dat, die, uh, dat je echt kracht van hem krijgt? Of, of advies? Of, uh... Ja, dat wel. Ik heb uh, het idee dat ik steun krijg van hem, weet je niet? Dat hij me. Uh, hij zorgt ervoor dat ik goed thuis kom. En dat ik ga praten met mijn vriendin. En dat, dat we daar uit kunnen komen, weet je? Ja. Hij was altijd wel iemand die hele goede adviezen had, altijd. Ja. Sorry. Nee, dat geeft helemaal niks. Dat is begrijpelijk. Wel fijn op zich. Ja, het is aan de ene kant, is natuurlijk kun je zeggen, jammer dat je dat je of misschien vervelend voor jezelf dat je het nog niet kunt accepteren. Maar aan de andere kant ook wel mooi dat je, dat je het nog zo levendig houdt door, door hem wel op te blijven zoeken, in ieder geval zijn graf. Absoluut. En ik steek als hij, uh, op de dag dat hij is overleden, dat is 16 januari, steek altijd de kaarsje aan en ik bij zijn foto neer. En uh, op zijn verjaardag, 22 april ze steek ook altijd een kaarsje aan. zeker bij ik bij zijn foto neer. Ja. Dus en... ja, hij betekent gewoon nog heel veel voor mij. Ja. Mooi, John. Dank je wel. En um, nou, ik, ik, ik hoop dat, uh, dat, dat het ook bij jou in je eigen leven weer even helemaal op de rails komt nu dan. Tussen jou en je vriendin. Gaat wel lukken, denk ik. En uh, nou ja, misschien dat je ooit en ik zou zeggen, volgens mij hoeft dat elkaar niet in de weg te staan. Dat je... En nog steeds wel, wel hem kunt blijven bezoeken, het graf en, uh, en het levendig houden. En toch ook wel het verdriet we een plekje misschien kan geven op, op termijn. Ja, ik heb. Uh, een paar jaar geleden heb ik in je het Koningin Willemina Fonds uh, bos. Ja. En daar, daar kun je een uh, boom planten ter nagedachtenis van, uh, van de mensen die overleden zijn aan, uh, aan kanker. En daar hebben we een paar jaar geleden hebben we daar een boom geplant. En daar. Uh, ja, daarin leefde hij in feite woord. Ja. Mooi. En uh, het was een man die stond niet met zijn voeten op de grond... maar die stond met zijn voeten op de aarde. Ja. N nuchter. <laughs> ja. <laughs> Mooi vent. Ho hoe heette die? Huub. Huub. Ja. Mooi verhaal over Huub, John. Dank je wel. Graag gedaan. Succes nog met de rit naar huis. Hopelijk kan ik ja, je wat... Uh, je... Ja? Ja, jullie nog heel veel plezier met jullie programma. Dat Ik weet wat het is om radio te maken, dus het uh, is een prachtig medium. Kijk, nou, dan kun je er vast extra van genieten. Absoluut, iedere nacht weer. Mooi. Fijne nacht, John, dankjewel. Hey, nog veel plezier. Dankjewel. En bedankt. Joe. Dat, was, uh, dat was John met een uh, bijzonder verhaal over zijn broer, zijn broer Huub, die in uh, 2002 overleed, maar waarbij hij nog, ja. Iedere dag, eigenlijk wel een soort van uh, contact zoekt en advies, omdat ze zo'n mooie hechte band hadden. En hij ook voor hem heel veel betekend heeft. Um, ja, we zijn. Uh, het is nu ongeveer 13 minuutjes over vier. En uh, we hebben het, uh, het, het thema ietsje, ietsje opgerekt. Normaal gesproken doen we het in twee uur van twee tot vier. Maar ja, er zat nu zo'n bijzonder verhaal nog dat ik. Uh, het was, het was te, te kort om dat voor het nieuws even, even te horen. Um, we gaan nu wel over naar muziek. Uh, wat we altijd in, uh, in dit uur uh, even doen. En dat is misschien ook wel even lekker. Het was een, uh, het was een uh, nou, toch wel een pittige nacht met allemaal heftige verhalen. Veel, uh, veel leed en veel uh, toch ook ook bijzondere, ja, bijzondere dingen. Uh, en uh, muziek kan dan vaak even helpen om dat te laten bezinken. En om er misschien nog even bij na te denken. En als eerste gaan we dat doen met het nummer uit 1988 uh, van uh, Tracy Chapman, Fast Car.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 You gotta make a decision. Leave tonight and live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights, day out before us, so and your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I, I had a feeling that I belonged.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 I remember when we were driving, driving in your car, speed so fast I felt like I was drunk, city lights lay out before, your arm felt nice wrapped round my shoulder, and I, high. had a feeling that I belonged, I, I, had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You're a fast is it fast enough so you can fly away. You die is de nacht. Met hen ze klamen ze, klamen ze. In de morgen was het te koel. Cool. Planten werden wakker, is het mogelijk ooit werkelijk verre weg te zijn? Vroeg ik me af toen ik daar was. De man wenste me een goedemorgen, goedemorgen en ik wou dat het waar was, dat het waar was. Dachten zijn niet gebonden aan een plaats over land. Je kijkt iemand in de ogen. Vreemde ogen, de pijloze diepte.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 Wilde je ooit nog terug? Is er iets dat je mist? Eigenlijk ben je nooit te breken. Vragen wonen overal en uh, daarvoor Tracy Chapman met Fast Car. En vooral dat laatste nummer, dat, uh, dat paste wel mooi bij het thema van vannacht. Verlies, verwerken. En uh, een quote van Frank Boeien over dit nummer is ook... Het zou heel mooi zijn als ik met deze liedjes, met dit liedje mensen kan troosten. Dat zou ik een enorm compliment vinden. Dus als u uh, troost heeft gevonden in dit nummer, dan, uh, dan is dat een compliment voor Frank Boeien. Uh, ja. Hij zei dat uh, recent in de Dag over zijn nieuwe album Liefde en Moed... We gaan verder met muziek uit 1978 van, uh, van Andrew Gold. Thank you for being a friend. Thank you for being a friend. the car you Then once, once, once again, thank you for being. And all of the things that make us feel like we have it all. His dreams, a toast with friends, a soldier coming home from war, a faith, a hope for so much more. A Het is de nacht, de EO... Ja, rhythm, dat heeft ze wel hoor. Die Oletta Adams. Soul, jazz, gospel. Het was allemaal... Uh, allemaal had ze het in, uh, in, in haar package. En uh, ja, ze is toch een beetje bekend geworden. Eerst uh, met, met gospelmuziek. Probeerde het zelf even met wat eigen gefinancierde albums. Dat, uh, dat ging niet helemaal lekker. Maar werd toen ontdekt door Roland Orzebel en Kurt Smith van Tears for Fears. En uh, ja, toen ging het eigenlijk... Uh, vanaf toen ging het een stuk beter. Het bracht een uh, nummer ook uit samen met uh, Phil Collins op de drum. En u uh, luistert nu naar een nummer uit 1990. Toch alweer 23 jaar geleden. Time flies. Um, daarvoor hoort u The Afters met Life is Beautiful... en Andrew Goldman, Thank You for Being a Friend. We gaan verder. Uh, het is nu zes over half uh, vijf. Dat betekent dat we over één uur de rubriek Focus op de Wereld hebben. Waar ik alvast een klein beetje naar teasen. En dan uh, spreken we altijd met twee uh, hulpverleners die ooit in hun leven een moment hadden waarop ze dachten... hé, hey, dat Nederland is wel leuk en aardig... maar ik denk dat ik het toch ga verruilen voor een of ander uh, verwegje land en daar uh, mooie dingen ga doen. Uh, ik vind dat altijd heel bijzonder. Ik denk, hoe, uh, hoe krijgt iemand het in zijn hoofd om, uh, om huis en haard op te zeggen... En, uh, en, dat, uh, en dat te gaan doen? Want in eigen land kun je ook zoveel mooie dingen doen... maar het zijn altijd uh, bijzondere verhalen hoe iemand daartoe uh, is gekomen. En, en, en ook interessant is natuurlijk, wat voor nieuws speelt er dan in zo'n land? Wat, wat is er aan de hand? Is er actualiteit? Uh, sluit ook mooi aan bij het, bij het. Césuurjournal, meteen. Maar dat allemaal uh, voor later in deze uitzending. We blijven nu even bij muziek. Uh, in dit geval van Chris Ree, all summer long.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 Ik Pumas. zij maakt het verschil. 2001, ik weet nog heel goed dat het nummer uitkomt. Een heel mooi nummer en daarvoor All Summer Long. Um, het nummer waar wij nu naar gaan luisteren... want we hebben nog ongeveer een kwartiertje te gaan, tot vijf uur... dat is van de Amerikaanse gospelzangeres die in 1976... met het disco-nummer Young Hearts Run Free een grote hit scoort. Samen met The Source behaalde deze Candy Staten... vele malen de hitlijsten met het nummer You Got The Love... We gaan nu luisteren naar een ander nummertje, dat is uit 2006, When Will I? Ciao, The suffering. Curtis Mayfield, Move on Up uit 1970. Een Phantom Limb in de medische wereld, ook wel een Phantom Ledemaat genoemd. En uh, nou, u kent het misschien wel. Het wil zeggen dat ondanks amputatie van de lichaamstil, toch gevoel in dat lichaamstil uh, blijft bestaan. En het is ook een uh, popgroepje daarnaast nog. In Engeland in 19, uh, wat zeg ik? 2004 opgericht en maakt een kruising tussen country en rhythm and blues. En The Pines, dat is het nummer waar we nu naar geluisterd, dat is uh, afkomstig van het. Tweede album met dezelfde naam, The Pines. It's clear To a minor or a massive degree Gotta start thinking free You owe a to nacht.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 For the people yeah, freedom I want, Freedom for the people, yeah! Freedom I want, freedom for the people, yeah Freedom I want, freedom for the people